Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. En daarmee zijn verdere acties van de baan. De grondmedewerkers krijgen een loonsverhoging van minstens 325 euro per maand en daarna nog eens 2,5% in drie stappen. De vakbond was sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging. Vorige week staakte het grondpersoneel... waardoor ruim duizend vluchten geschrapt moesten worden. De twee vrouwen die in de nacht van zondag op maandag werden gevonden... onderaan een viaduct op de N18 bij Haaksbergen... waren geen slachtoffers van een ongeluk... maar zijn met opzet naar beneden gesprongen. Het gaat om een dochter en haar moeder. De dochter die de val overleefde... verklaarde volgens RTVO's tegen de politie... dat zij en haar moeder samen hadden besloten een eind aan hun leven te maken.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 Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten, is nog niet duidelijk. In de derde ronde van de Conference League heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club had Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. Volgende week donderdag is de return.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 En heel veel zomerhits Dit is ZFM Zandvoort We gaan weer weg met ruzie Je belt me maar, ik neem niet op De zoveelste discussie geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt. Of begint het straks gewoon van voren. Van vooraf aan. Ik kan niet alleen. zo ver gekomen had ik dit niet eerder kunnen zien. Ik heb je zo hard nodig. Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren. voel gewoon veel erger dan ik daar. Dan ik daar niet alleen.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 This is a sharp here change. We here we go again. 2004. Phenomenal hit, yeah.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 That goes to your hands That's what I'm looking, baby Square biz Square biz You know I like the rituals and rhymes We'll yeah. no. Zomerlang, Zandvoort als bruisende wachtplaats. Walking de zomer. CFM. de poni, deporteer de poni, deporteer de poni. Deporteer de poni, toponie, de poni, deporteer de poni. Omar, lor je bent. <hums> Mamme. Así te resolía, saliendo del, poder, que mi mente de pía. Yo partí por ahí me tiraría. En el lo que otra no tenía, muy diferente a lo que a ti me decía. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que te lo gastaría, porque tus hombres brillaría. Es que, ¿Quién lo diría? Que tal es quinete esa sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. se me para el corazón con mirarte porque aquí te canto para que tú me cantes como los de antes el respeto en boleto y diamante se me para el corazón con mirarte porque aquí te canto para que tú me cantes por ti por por ti por por ti por por ti por por ti por Por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Por ti, por mí, por ti, por al por ti, por mí. Por ti, por voor por ti, por mí, por voor por Por ti, La rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que tal la taza son sonaría? ¿Quién lo diría? Que tal la quinata sazón sonaría? ¿Tí? Quién lo diría que tal aquí na sonaría quién lo diría Your cousin ZFM. I don't wanna talk right now. I just wanna watch TV. Suffer Maybe I should get some sleep Sinking in the sofa wall They all betray each other What's the point of it? With all the colors of the wind, can you paint with all the colors of the wind? What they were. The rainstorm and the river are my brothers.